11 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De storm van vandaag heeft een tweede leven geëist. Een man die in Venendaal werd geraakt door een afgebroken tak... is vanavond overleden. Vanochtend kwam in Amsterdam een vrouw om het leven... nadat ze was getroffen door een omvallende boom. Verspreid over het land raakten zeker 25 mensen gewond. De brandweer kwam ruim 9000 keer in actie... vanwege stormschade en wateroverlast. Verzekeraars gaan ervan uit dat de schade tientallen miljoenen euro's bedraagt. De NS en ProRail werken hard aan het herstel van bovenleidingen en het weghalen van bomen op het spoor. Op de meeste trajecten is het treinverkeer inmiddels weer op gang gekomen. De NS hoopt dat de dienstregeling later vanavond en anders in de loop van morgenochtend weer normaal is. De storm van vandaag is de zwaarste sinds 1990. De zwaarste windstoot van vandaag werd gemeten in Oog, Die kwam uit op 152 km per uur. Bij een overval op een geldtransport in de Libische kustplaats Sirte is bijna 40 miljoen euro buitgemaakt. Tien gewapende mannen hielden een geldwagen aan. Die was op weg van de centrale bank in Tripoli naar Sirte. De geldroof is volgens het stadsbestuur een ramp voor heel Libië. Een woordvoerder zei dat in Sirte al een paar keer was aangedrongen op een betere beveiliging van het geldtransport. Dressuurpaard Bonfire is dood. In 2000 wonnen Ankie van Grunsven en Bonfire olympisch goud in Sydney. Samen werden ze negen keer Nederlands kampioen... en wonnen ze goud en zilver op de EK's en WK's. Van Grunsven zegt dat haar hart is gebroken door de dood van het paard. Bonfire was 30 jaar. De Russische president Poetin heeft geprobeerd... homoseksuele atleten en toeschouwers van de Olympische Spelen... in Sochi gerust te stellen... Hij belooft dat sporters en publiek zich in februari... volkomen op hun gemak zullen voelen. Poetin zei in Sochi dat de stad zich tolerant zal opstellen. De voorbereidingen van de winterspelen worden overschaduwd... door de internationale kritiek op een Russische wet... die propaganda voor homoseksualiteit verbiedt. Een man van 90 jaar heeft vier dagen vastgezeten... in een droge sloot in het Zeeuwse Hulst. Hij is volgens de politie in goede gezondheid... De hoogbejaarde man was met zijn rode invalidewagen... de sloot bij een doodlopende weg ingereden. Een buurtbewoner ontdekte de man vandaag... en heeft het invalide voertuig de sloot uitgetrokken. Daarna heeft hij de politie gebeld. De ACO-literatuurprijs is toegekend aan Joke van Leeuwen... voor haar roman Feest van het Begin. Het boek stelt volgens de jury universele vragen over waarheid en schoonheid. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 50.000 euro. In haar dankwoord vroeg Van Leeuwen de pers om op te houden... met de verdeling tussen Vlamingen en Nederlanders bij de genomineerden. Ik bestrijk het hele taalgebied, zei ze. Het weer, vannacht minder regen en wind. Morgen zonnige periode, maar aan zeebewolking en enkele buien. Het wordt morgen zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Eén enkele nood, en het is er. Een sierlijke voet strekt zich, een gespannen snaar trilt...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 Buiten is het 11 graden, binnen zit Eva Jinek. Zangeres Anouk liet via Facebook weten dat ze vindt... dat Zwarte Piet zijn langste tijd heeft gehad. De hatelijke en racistische reacties die ze vervolgens kreeg... van zogenaamde Facebook-vrienden... heeft ze via Twitter gepubliceerd met naam en toenaam. Hulde aan Anouk. En ik hoop van harte dat Sinterklaas heeft meegelezen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. We besprenkelden ze met wat water, zodat de elektriciteit goed werkte. Sommigen verloren het bewustzijn en daarna deden we het opnieuw. Een schokkende citaat van een gevangenisbewaarder in Zuid-Afrika... waar gevangenen ernstig zouden worden mishandeld. Onder andere met stroomstoten. Daar hebben we het over vanavond, om te ontdekken hoe het zo ver heeft kunnen komen. We blikken ook terug op een turbulent jaar voor Douwe Egberts... dat morgen na slechts één jaar alweer van de beurs gaat... En Boy George, het excentrieke fenomeen uit de jaren 80, maakt zijn muzikale, muzikale rentrée. Waarom was hij een icoon? We bellen ook met de winnares van de ACO Literatuurprijs... en om vijf voor twaalf gaan we naar Ter Schelling. Dit allemaal, maar eerst het nieuws van... Maandag 28 oktober. Het noorden van het land zit er nu middenin. Daarom willen wij ook het advies geven om, uh, mocht het niet noodzakelijk zijn om weg te gaan, om gewoon binnen te blijven. Code rood houdt in een officieel weeralarm. Van de naar Amsterdam is geen treinverkeer mogelijk. En dat betekent dat het een maatschappijontwrichtend weer kan zijn. Ongewaarde bomen, daken van silo's die uh, afgewaaid zijn. Kijk uit, want er vliegt hier van alles over de weg. Wie vandaag binnenbleef om niet weg te waaien... werd op radio en tv minutieus op de hoogte gehouden. En iedereen die er toch op uitging... kreeg te maken met de zwaarste storm in jaren. De buurman belde, die zegt kom je huis uit... want de boom gaat vallen. Dus ik eruit. En net, net ernaast eigenlijk. Gelukkig. Hartstikke blij. En er vielen nog veel meer bomen om. Voor een fietser in Amsterdam scheelde het een haar. <tied> Oh, die is net op tijd, zeg maar, jongen. Holy oh, shit. Ook is er veel schade aan huizen. Ik stond om bij te maken en ineens een hoop herrie en gevel stort eruit door de storm. Gewoon in één keer naar beneden gevallen? Ja, op de auto. Een veerboot uit Engeland kon door de harde wind de haven van IJmuiden niet binnenvaren. Hoge golven. En uh, toen moest het schip ook nog keren, dus dan ga je een beetje opzij. Waren er nog mensen ziek geworden? Ja, heel veel, ja. Ja, ja. Allerlei mensen ziek overgeven... Vieze boel. Een vieze boel was het volgens deze passagier ook in een vliegtuig dat probeerde te landen op Schiphol. Het is uiteindelijk gelukt. Maar ik kan zeggen dat uh, het werd doodstil in het vliegtuig. Uh, het was ontzettend bumpy, dus uh, je, je hoorde en rook vooral ook erg veel kotsende mensen om je heen. En tot slot de treinen. De helft reed niet door omgevallen bomen op het spoor. Wij wachten nu ongeveer al vijf uur op het station. En we moeten naar Drenthe, maar ja, dat is eigenlijk een uithoek. En dan heb je dus eigenlijk gewoon een hele lieve vriend nodig. Mijn partner komt uit Zwolle mij even ophalen in Groningen. Even op meneer om mij op te halen. En dan nemen we gelijk een aantal andere mensen mee. Voor de meeste mensen is de schade dus te overzien. Maar de storm eiste in Nederland ook twee levens. Een vrouw uit Amsterdam kwam onder een boom terecht. En een man uit Veenendaal overleed nadat hij was geraakt door een grote afgewaaide tak. Minister Opstelten vindt ons te naïef op internet. Daarom gaf hij vandaag het startschot voor de campagne Alert Online. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat onze wachtwoorden te makkelijk zijn. En daarom roept de minister Op, ons op tot creativiteit. Niet voor elk uh, apparaat en uh, elk thema hetzelfde wachtwoord. En dan nog een tip van een deskundige. En wat je gewoon ziet tegenwoordig is het met name belangrijk om een lang wachtwoord te kiezen. Wij adviseren dan ook om wachtzinnen te gebruiken in plaats van wachtwoorden. Voor het eerst sinds de uitbraak van de mazelenepidemie is er iemand aan de gevolgen van overleden. Een meisje van 17 uit Zeeland overleed nadat er complicaties waren ontstaan. Dat zegt de directeur van haar school. In totaal heeft dat geleid tot een ja, zo zware belasting van haar lichaam dat dat uiteindelijk ook voor haar te veel werd. Het meisje was niet tegen mazelen ingeënt. Hij was 13 jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in Sydney een van de grote helden van Nederland, Bonfire. Met Ankie van Gunsven op zijn rug won hij goud, maar nu is hij dood. Bonfire werd 30 jaar oud. Toen ik Bonfire de eerste keer zag, had ik wel echt het idee van uh, dit is hem. En, uh, het is gewoon uh, liefde op het eerste gezicht zo'n beetje. Het is, ja, je kijkt en je denkt het is hem. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En misschien bent u vanavond wel met een collega meegereden... of heeft u wat langer op kantoor gezeten totdat de treinen weer gingen rijden. Hoe gaat dat morgenochtend? Goedenavond, Corine Koetsier van de Nederlandse Spoorwegen. Goedenavond. Wat zijn de verwachtingen voor morgenochtend? Uh, morgen rijden we in principe weer gewoon volgens onze normale dienstregeling. Uh, het is wel mogelijk dat op sommige trajecten nog uh, herstelwerkzaamheden uh, plaatsvinden. Dus ik zou toch iedereen aanraden om uh, voor vertrek nog even onze website ns.nl te checken. En misschien even een half uurtje eerder vertrekken dan gebruikelijk. Is ook een mogelijkheid, ja. Houdt u het nog een beetje vol na zo'n chaotische dag, kan ik me voorstellen voor u? Het is een lange dag geweest, maar uh, wel een hele productieve dag. En uh, dit is mijn laatste interview, dus hierna kan ik uh, lekker gaan slapen. Dat klinkt goed. En is het, uh, denkt u, morgen allemaal uiteindelijk helemaal opgelost op het spoor? Uh, ik verwacht dat uiteindelijk uh, einde van de ochtend weer, uh, weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. Um, we zijn heel druk bezig met herstelwerkzaamheden. Ja, en ik kan natuurlijk nooit met 100% zekerheid zeggen dat we morgen alles weer rijden, maar we doen ons uiterste best. We gaan het zien. Corine Koetsier, dank u wel. En we blijven nog even bij het weer. Goedenavond, Harry Geurts. Ja, goedenavond. U bent van het KNMI. Ja. Viel het mee of tegen vandaag, wat u betreft? Ja, het was in ieder geval een hele drukke dag. En uh, met Kalemie hebben we de storm uh, op de voet gevolgd natuurlijk... Om, om die waarschuwingen zo goed mogelijk te actualiseren. En als ik achteraf terugkijk op, op het hele verloop van de storm... dan is het eigenlijk precies volgens, het, uh, volgens de verwachtingen gegaan. We zagen hem eind vorige week al uh, op de weerkaarten verschijnen... Dat dat, uh, dat dat maandag zou gaan gebeuren. Mm -hmm. En uh, ja, alles klopte. Ook, ook de timing was, was helemaal perfect. Want we hadden eigenlijk al, al lang... Voor Zien dat rond het middaguur vandaag die storm zijn hoogtepunt zou bereiken. En dat was ook zo. En dat was ook precies ja. zo, ja. Dus is, dit, is dit nou om... een hoogtepunt voor u als iemand die bij het KNMI werkt, zo'n dag als dit? Nou, het is, het is, het is gewoon een. een, een... Het, dag en, uh, het, het is heel bijzonder om, om met de meteorologen uh, samen te werken en, en ja, die waarschuwingen goed, uh, goed de deur ja. uit te krijgen en, en zorgen dat, dat, dat heel Nederland gewoon goed gewaarschuwd wordt. De storm lijkt de boeken in te gaan als de zwaarste storm sinds 1990, toen er ook windstoten van meer dan 150 km per uur werden gemeten. Maar officieel kunnen we dat nog niet vaststellen, heb ik begrepen. Nee, wij, wij, wij kijken heel goed naar alle gegevens. Uh, dus we hebben nu voorlopige gegevens. En de komende dagen gaan we, gaan we goed kijken of, of alles precies klopt. En of die, die metingen die worden allemaal nog even gevalideerd, noemen ze dat. Hè? Dus heel, heel goed gecontroleerd. En uh, dan ga je achteraf. ...kijken van ja, wat, wat, wat waren de hoogste uurgemiddelde windsnelheden in, uh, aan de kust. En op basis daarvan uh, kunnen we dan precies kijken naar de statistieken. Maar een voorlopige indicatie geeft inderdaad dat die, uh, dat die vergelijkbaar is met de storm van uh, januari 1990. Hoewel ik erbij moet vertellen dat, dat ja, eigenlijk is elke storm uh, apart... Elke storm is weer anders. En die storm van 1990, ja, die, die, uh, die had een veel, uh, veel meer impact. Hè. Die kwam uh, s'avonds tijdens de avondspits. En uh, die had vooral boven het midden van ons land. Zelfs al windkracht 10. Dus de gevolgen van die storm waren nog een stuk groter. Ja. Maar de windsnelheden waren min of meer vergelijkbaar. We weten dat binnen een paar dagen definitief. Geurts, ja. Hartelijk dank. Graag gedaan. En mijn collega Jan van der Put heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Jan. Ja, met ongetwijfeld ook veel stormberichten en weerfoto's in de, de krant van morgen. Er is ook ander nieuws, bijvoorbeeld in NRC Next. Het optreden van de Nederlandse politie is in strijd met de mensenrechten. Een zware beschuldiging van Amnesty International. Allochtonen worden vaker dan de gemiddelde burger staande gehouden... en moeten hun papieren laten zien. Etnisch profileren heet dat. En etnisch profileren is een vorm van discriminatie. Niet alleen Amnesty is bezorgd, ook het Mensenrechtencomité van de VN... En de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie hebben Nederland er alles voor gewaarschuwd. Huiseigenaren in houten bij Utrecht komen in opstand tegen de windmolens in hun omgeving. Dat staat in trouw. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal heeft ENECO onlangs de grootste windmolens van het land neergezet die veroorzaken een waardedaling van zeker 50.000 euro per huis. Die superwindmolens maken een laagfrequent geluid, zeg maar een enorm gebrom. En ze zijn ook niet mooi, vinden de houtenaren. Tientallen huiseigenaren hebben nu de krachten gebundeld. En volgens Trouw is het de eerste keer... dat een gemeente door zoveel inwoners tegelijk wordt aangeklaagd. Veel buitenlandse vrachtwagens rijden illegaal op de Nederlandse wegen, schrijft de Telegraaf. Buitenlandse chauffeurs mogen per week drie ritten in ons land uitvoeren. 10% van hen lap de regels aan zijn laars. Minister Schult van Hagen heeft met de chauffeurs gepraat. Ze erkent de zorgpunten, zegt ze. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland is daar blij mee... en hoopt dat ze met keiharde maatregelen komt... want oneerlijke concurrentie, daar zit niemand op te wachten. Wie jarig is, maakt schade. Uit cijfers van de verzekeraars blijkt dat mensen op hun verjaardag... 30% meer kans maken op aansprakelijkheidsschade... en 40% meer kans op inboedelschade. Het verbond van verzekeraars spreekt in metro van een verjaardagspiek. De oorzaak is niet helemaal duidelijk... maar vermoedelijk gaat er op een verjaardag in de volle huiskamer wel eens wat mis. Een jarige die wijn gooit over de kleding van de gast... en die een beroep doet op zijn aansprakelijkheidsverzekering. De Volkskrant doet verslag van een bizarre rechtszaak... bij de Groningse politierechter. Daar stond een man terecht wegens smaad, laster en belediging... De man beweert dat de zaak Marianne Vaatstra... in feite één grote doofpot is om de zaak Demming stil te houden. Oud-topambtenaar Demming wordt al jaren achtervolgd... door beschuldigingen van pedofilie. De verdachte vindt de rechter partijdig. Hij wraakt hem. De wraakingskamer geeft hem ongelijk... en een poging om ook de wraakingskamer te wraken mislukt. Als het buiten al schemerig wordt, vindt politierechter het uiteindelijk beter... dat de verdachte eerst eens uitgebreid wordt onderzocht... door een psycholoog en een psychiater. Deze onderwerpen morgen uitgebreid. In de ochtendbladen. When the dark is creeping up on us too fast. When you start, thinking it will never pass then tomorrow. Heavy Heart, Miss Montreal. Gedetineerden van de manga-ongevangenis in het Zuid-Afrikaanse Bloemfontein... zijn ernstig mishandeld door het personeel. Ze kregen stroomschokken, werden geslagen... en kregen gedwongen medicatie toegediend. De gevangenis wordt gerund door een particulier bewakingsbedrijf. Alice van Gelder, correspondent in Zuid-Afrika, goedenavond. Hij. goedenavond. De BBC en onderzoekers van de Universiteit van Johannesburg... zeggen hier bewijzen voor te hebben voor die mishandeling die ik net opnoemde. Hebben zij met gedetineerden gesproken? Ja, onder meer met gedetineerden. Er is onderzoek gedaan, uh, ruim een jaar lang. En ze hebben eigenlijk tientallen verklaringen uh, verzameld van gedetineerden. Maar ook van uh, gevangenispersoneel. Oud-gevangenispersoneel, uh, bewakers die betrokken waren bij de uh, mishandeling. En ook verplegend personeel, die hebben verklaard dat ze uh, ja, injecties hebben toegediend aan de gevangenen. Gedwongen injecties ja, die eigenlijk niet nodig waren. En wat vertelden ze nog meer? Wat waren de meest schokkende dingen? Want ik noemde net al die stroomschokken. Ja, klopt. Ja, er was een speciale eenheid in die gevangenis... die eigenlijk geroepen werd als de gewone gevangenisbewaarders... het niet meer in de hand konden houden, de situatie. Het is een zeer gewelddadige gevangenis... waar ook heel veel rivaliteit is en heel veel bindengeweld. was een speciale eenheid die geroepen werd als het uit de hand liep. Ja, en wat die eenheid deed veelal is de gevangenen meenemen naar een donkere kamer... zetten manen zich uit te kleden. Daarna gooiden ze water over die gevangenen heen... En uh, ja, dat geleid goed, en dan werden de gevangenen gelectricuteerd. Uh, dus schokkende verklaring, inderdaad, vanuit uh, die gevangenis hier uh, in Zuid-Afrika. Ja. Je zijn het, uh, tientallen mensen hebben, hebben ze gesproken. Gaat het dan om structurele mishandelingen of zijn dit incidenten? Ja, volgens onderzoeker uh, van dit project... dat is een Nederlandse, uh, Ruth Hopkins... zij zegt wel van ja, dit is geen incident... en dit is echt wijd verspreid. Um, het particuliere beveiligingsbedrijf uh, GVS, die ontkent... Uh, die zegt van nou ja, wij weten hier helemaal niks van... maar ja, zij heeft wel heel veel bronnen. Ik ben ook bij haar geweest uh, vanmiddag op haar kantoor... en ik heb ook diverse getuigenverklaringen gezien. En zij zegt dus wel echt... ja, er is wel echt hard bewijs dat dit gebeurd is. En ze heeft ook verschillende video's waarin je... Uh, uh, eigenlijk niet ziet, maar wel hoort dat er elektrische schokken worden gegeven en dat de gevangenen uh, gillen van de pijn. Mm. Uh, je zei het net al, dit gaat om een particulier bedrijf dat de gevangenis uh, uh, beheert. Zeg maar. Gebeurt dat veel in Zuid-Afrika? Nee, eigenlijk heel weinig. Er zijn ruim 240 gevangenissen. En eigenlijk worden er maar twee door uh, ja, private bedrijven gerund. Uh, overigens heeft de overheid al twee weken geleden... Uh, de controle overgenomen uit de, van deze gevangenis. Mm -hmm. uh, er was toen al heel veel geweld bekend. Maar dat was toen vooral geweld naar uh, gevangenisbewaarders toe. We wisten dat er gevangenisbewaarders waren gestoken. Uh, er was een gevangenisbewaarder daar 14 uur lang gegijzeld. En er was duidelijk dat er eigenlijk te weinig personeel daar was om het uh, onder, ja, de controle, te onder controle te ja. houden. Dus twee weken geleden heeft de overheid al gezegd van wij nemen de controle over. Ja, nu wordt dus uh, bekend dat er ook uh, geweld geweest is dus de andere kant op, ja. uh, volgens dit onderzoek. Ja, ik kom zo bij jou terug, Ellis. Bij mij in de studio is ook Jan Willem van der Pol. Voor de Nederlandse Politiebond was u de afgelopen tien jaar veel in Zuidelijk Afrika. U heeft daar ook verschillende gevangenissen bezocht. Deze toevallig niet, moet ik er wel bij zeggen. Bent u verrast als u dit hoort, deze misstanden? Nee, helemaal niet, want het is uh, helemaal correct wat uw correspondent zegt. Uh, die gevangenissen die zijn uh, overbelast. Ik, heb, uh, ik ben in twee gevangenissen geweest in het zuidelijke gedeelte van Afrika, één in George en de beroemde Polsmoor gevangenis in, uh, in Kaapstad. Mm -hmm. En daar, heb ik, daar ben ik gewoon in zellen geweest. En daar heb ik dus gezien dat er minimaal twintig gedetineerden op één cel zaten. Ja, dat zijn dus situaties die we kunnen hier niet ons voorstellen. Maar het gebeurt als wel, daar zit een eigen regime op. Regime op. En wat me opviel, dat is dat ik buitengewoon weinig bewakers heb gezien. Dus die onderbezetting was ook nog eens heel erg groot. Ja, dat, dat, ik kan me ook voorstellen, als je met twintig man in een cel zit, dat dat onherroepelijk tot geweld leidt. Maar dit is echt geweldig. Van de bewakers naar de gevangenen toe. Ja. Uh, was u daarover verrast, dat nou, aspect? Eigenlijk niet, want dat is uh, wel heel bekend dat er geweld is. En ik heb me heel erg bezig gehouden met name met politiemensen. Uh -huh. Maar omdat wij contact hadden met de zwarte Zuid-Afrikaanse politiebond Popcrew... die ook de correctional services, dus de, de justitiële bewaking uh, doet... heb ik ook met bewakers gesproken. En ik weet hoeveel geweld daar plaatsvindt. En het is overigens in de cultuur, hoe vervelend ook, komt het veel voor. Het is namelijk zo dat politiemensen in Zuid-Afrika jaarlijks zo'n duizend mensen ombrengen. En het is ook bekend dat in Zuid-Afrika... ongeveer honderd politiemensen op jaarbasis worden vermoord. Dus het is behoorlijk gewelddadig daar andere grenzen of andere normen voor, uh, ja, en voor het wat is, acceptabel is? Ja, en het zeggen. is nou juist daarom zo dat de, de Zwarte Zuid-Afrikaanse politiebond Popcrew, waar ik heel veel contact mee heb gehad, afgelopen zomer nog in Nederland is geweest. Het geweld zowel tegen hun uh, leden, dus ook de, de bewakers, als ook de politiemensen, heel hoog op hun prioriteitenlijst heeft gezet. Maar ook het geweld dat politiemensen veroorzaken. En wat daaraan ten grondslag ligt, is het volgende, dat heb ik meerdere malen ook gezien. Uh, je kunt aan de mensen wel vragen om de democratische principes en regels te hanteren. Maar als zij zelf dat niet snappen. en dat is dus niet zomaar een, een, een gezegde. dat komt uit de mond van de voorzitter van de Zwarte Zuid-Afrikaanse Politiebond. Mm -hmm. dan hebben wij daar hulp bij nodig. En het is ook wel heel erg jammer dat bijvoorbeeld een land als Nederland. de politie in Nederland 16 donorlanden in de wereld heeft. en in die 16 donorlanden komt geen enkel land in Zuid-Afrika voor. Ja. Um, dus eigenlijk zegt u het is een, een gebrek aan een democratische traditie ja. van een langere duur waardoor je een ander soort manier van omgaan hebt met geweld en gevangenen. Ja en op Constitution Hill in, uh, in Johannesburg, nou Nelson Mandela als hij dit allemaal nou zou beseffen dan zou hij echt woest worden. Want een van zijn gezegden zijn beroemde gezegden is je herkent de beschaving van een land aan de kwaliteit van de gevangenis. Zo is het ook. Uh, Alice, even terug naar jou. Jij noemde het net al het Britse bedrijf... dat die gevangenis runt ontkent uh, de misstanden. Uh, je zei ook dat het een beetje uit de hand is gelopen. Nou ja, een beetje erg uit de hand is gelopen daar. En dat de overheid weer de macht heeft overgenomen. Wie is er nou eindverantwoordelijk voor die gedetineerden? Ja, uiteindelijk natuurlijk de overheid. Dat is, uh, ja, dus zij hebben dit bedrijf gevraagd om die gevangenis te runnen. Uh, wat je tot nu toe wel een beetje ziet... is uh, ja, dat iedereen de schuld probeert uh, af te schuiven. Uh, GVS wijst naar de overheid. GVS zegt ook van nou ja, het medische personeel in het gevangenis... Uh, dat is weer een aparte dienst. Wij hebben daar niks mee te maken met die gedwongen injecties. bijvoorbeeld uh, Terwijl de overheid weer zegt van... ja, jullie hadden de verantwoordelijke GVS, uh, want jullie hebben het contract. Uh, dus ja, ze zeggen... Beide dat ze wel gaan kijken en gaan onderzoeken eh, wat er hier gebeurd is. Mm -hmm. eh, maar dit onderzoek zegt ook dat er bewijs is... dat de overheid al eigenlijk veel langer wist wat er gaande was eh, in die gevangenis. En al heel lang geen actie heeft ondernomen. Dus dat krijg je ook een beetje in die gevangenissen... dat die gevangenisbewaarders, en dat zie je ook wel bij de politie... Ja, een gevoel van onantastbaarheid hebben. Eh, er is ook een soort van wetteloosheid onder politie... en onder gevangenisbewaarders. Heb je het idee dat dit met een sisser afloopt... of in de doofpot wordt gestopt? Of verwacht je dat dit een soort doorbraakmoment wordt... En dat het structureel verandert. Ja, dat is dus inderdaad wel de angst. Ook omdat dat toch tot nu toe uh, vooral ook gebeurd is door geweld bij politie. Uh, ja, het is inderdaad al langer bekend dat de politie vaak hardhandig optreedt. Dan wordt er soms nog een onderzoek ingesteld, er wordt een commissie ingesteld. Maar uiteindelijk tot nu toe uh, verandert er niets en wordt er nog steeds heel erg geroepen hier uh, om zero tolerance tegenover uh, criminelen. Komt natuurlijk ook, ook omdat er zo gigantisch veel criminaliteit hier is mm -hmm. uh, en heel veel gewelddadige criminaliteit. Uh, dus ja, ook Heel veel Zuid-Afrikanen zijn er wel voorstonden van het hard aanpakken van misdadigers. En ik merk ook hier dat er eigenlijk veel minder ophef over is dan internationaal. Ja. Lokaal zijn er heel veel Zuid-Afrikanen die het eigenlijk bijna alleen maar aanmoedigen dat die criminelen zo worden aangepakt. Ja. Tot slot, Jan-Willem van der Pol. Als u dit hoort en met uw eigen kennis van zaken daar. dan verwacht ik niet dat dit snel gaat veranderen, denkt u? Nee, dat denk ik ook niet. En waar ik uh, toch wel een opmerking over wil maken. is de reactie over het buitenspoor geweld van de politie. Waar ze in Zuid-Afrika op dit moment echt mee te maken hebben. dat is die vicieuze cirkel. Er is ook heel veel geweld tegen politieambtenaren. Er is heel weinig waarderingen en erkenning ook voor politieambtenaren. En dat werkt een goede oplossing ook niet makkelijk in de weg. Of niet dat klinkt, moeilijk in de weg. Uh, klinkt niet erg optimistisch in ieder geval. Dank voor uw bijdrage. Jan Willem van der Pol en Alice van Gelder. Vanavond werd in Scheveningen de Aco-literatuurprijs uitgereikt. Een van de belangrijkste literaire prijzen. Mag ik de winnaar van de ACO-literatuurprijs 2013 naar voren roepen? Joke van Leeuwen. Joke van Leeuwen, goedenavond en vooral gefeliciteerd. Goedenavond, hartelijk dank. U heeft al veel prijzen gewonnen, van gouden Griffels tot de aco nu. Verveelt het ooit of is het elke keer weer heerlijk? Wel nee, het is fantastisch. Het is elke keer erkenning voor, voor waar je mee bezig bent, natuurlijk. Is dit de belangrijkste prijs die u tot nu toe heeft gewonnen in uw eigen optiek? Uh, ik denk dat ik verschillende belangrijke prijzen heb mogen ontvangen en dit is ook een heel belangrijke prijs. Want het is specifiek voor een roman, ja. Is dit uw beste boek waar u nu voor bekroond bent? Ik denk als je over mijn romans hebt, dat ik, uh, dat ik het voor mezelf uh, momenteel het beste boek vind, ja. Maar ik ga wel door hoor. Ja, toch? Natuurlijk, nog veel meer boeken schrijven. Ja. En waar, waar gaat de volgende over? Heeft u dat al bedacht? Dat is nog zo premature, daar laat ik nog zo over los. Maar ik, uh, ik heb een gedachte al in mijn hoofd. Maar die uh, moeten eerst nog rijpen. <laughs> Wordt het een kinderboek, mag ik dat wel vragen? Uh, nee, een kinderboek heb ik net weer geschreven. Uh, en dat is net uit... Maar ik ben Frederik, zij zei Frederik, heet dat boek. En uh, Roman is uh, dan nu in aantocht. Maar dat duurt nog even. We hebben geduld. Uh, volgens de juryvoorzitter schrijft u als een meesterpianist... die de toetsen lichtjes beroert. Wat bedoelt hij daarmee, denkt u? Uh, ja, ik, uh, dat kunt u beter hem vragen. Maar ik vermoed dat het gaat over de manier waarop ik uh, schrijf. Dat ik... Uh, ik denk, ik ben iemand die als ik iets ineens in uh, pregnant kan zeggen... dat ik daar de voorkeur aan geef boven uh, daar een hele bladzijde voor gebruiken. Misschien bedoelen ze dat wel. U het heeft... ik niet goed piano, dus ik weet <lacht> daar verder niet veel van. Nee, dat is een prachtige metafoor. Maar u herkende zich wel in deze commentaar. Of u kon zich daar goed in ja, vinden. Ja, ik was zeer vereerd, ja. ja. U heeft een mooi geldbedrag gekregen en een sculptuur van Eugene Peters. Kunt u dat beeld ja. voor ons omschrijven, voor de luisteraars? Het beeld is een soort boek, maar het kan ook een soort papieren zo zijn en, en een veer. En alle, alles van een dusdanig stevige kwaliteit dat het ook uh, goed is tegen inbrekers. <laughs> als instrument, als wapen. Uh, tot slot, u, u bent natuurlijk feest aan het vieren. Gaat u het heel laat maken? Nee, dat, ben ik, dat kan ik helemaal niet. Ik ben een ochtendmens, maar ik ben wel aan het vieren. Dat wel. Heel goed. Geniet ervan. Hartelijk dank. Dankjewel. Joke van Leeuwen. Dank je wel. Dag it brings is everything comes calling back a brilliant night i'm still awake I looked at Rings I tried to take But loneliness It wears me out It lies in way And all I lost Still in my eye, the shadow of necklace Across your thigh I might have lived my life In a dream But I swear This is real Memory fuses and shadows like glass We carry our your future, forget the past But you, it's what I feel You might have laughed if I told you Leaving New York. Zo begon het een goed jaar geleden. We zijn ongelooflijk blij. En als u met mij teruggaat naar bijna 260 jaar geleden dat werd Douwe in het winkeltje in Joure een koffie- en theehandel begon. En als u ziet waar we natuurlijk vandaag staan, dan zijn met z'n allen natuurlijk best een beetje trots. Ja, en morgen is het weer voorbij. De beursgang van DE Master Blenders, zeg maar Douwe Egberts. En dat is vrij snel gegaan. Jan Maarten Slachter, goedenavond. Goedenavond. Directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Um, dat lijkt niet erg lang, ruim een jaar op de beurs. Nee, dat is natuurlijk erg kort. Uh, en het was een veelbewogen jaar voor, uh, voor Douwe Egberts. Zoals we het bedrijf toch maar zullen, uh, zullen blijven noemen. Ehm uh -huh. uh, naar de beurs gegaan in juli vorig jaar. Uh, drie weken daarna uh, bleek een uh, fraude in Brazilië... Uh, de jaarcijfers van, uh, van zeker vier jaar uh, te hebben, te hebben ontsierd. Uh, vervolgens, uh, twee maanden later, drie maanden later... Uh, werd de bestuursvoorzitter op straat gezet. Uh, en weer een paar maanden later kwam er een bot op het aandeel. En nu gaat het weer van de beurs af... Hmm. Kort maar krachtig. Ja, en vrij turbulent. Uh, even terug naar de fraude in Brazilië. Dat bleek vlak na de beursgang, u zei het net al. Wat was er precies aan de hand in Brazilië? In Brazilië waren er een aantal dingen aan de hand. Het kwam erop neer dat de leiding van de Braziliaanse dochter van, uh, van Dauw Egberts... Op, op grote schaal uh, met, met de cijfers uh, sjoemelde. Uh, een van de dingen die ze bijvoorbeeld deden... dat is heel, heel, heel nou, plastisch uh, uh, voorstelbaar. Uh, uh, ze vingeerde. Uh, uh, rekeningen, ze vergeerden orders. Uh, en vervolgens uh, nou ja, moesten natuurlijk... Ze uh, dus deden alsof er koffie werd verkocht. Mm -hmm. uh, die koffie lag natuurlijk wel gewoon nog steeds in het pakhuis. Dus vervolgens moesten er van uh, met uh, vrachtwagens koffie van het ene pakhuis naar het andere pakhuis worden gereden om uh, te kunnen laten zien aan de accountants dat de koffie inderdaad weg was. Maar het enige wat pure was gebeurd... Oplichterij. Pure oplichterij. En nou, zo zijn er een aantal andere trucs uh, toege, toegepast. Uh, uh, waardoor, uh, nou ja, waardoor de winkels en, uh, en uiteindelijk ook het eigen vermogen werd, uh, werd opgepoetst. Ja, want dat, een beetje, dat moment dat het aan het licht van wat er in Brazilië gaande was... dat was een beetje het moment dat de liefde tussen uh, zeg maar Dou Egberts en de, de VEB... uw vereniging een beetje bekoelde. En dan druk ik me zachtjes uit. Want u verweet uh, Dou Egberts een onjuiste voorstelling van zaken. Ja. En uh, volgens Dou Egberts was u het juist... die het bedrijf een hele slechte naam bezorgde... door het in de publiciteit te benoemen... Is dat conflict ooit opgelost? Nee, dat, dat, is, uh, dat is in feite uh, enige tijd in de, in de ijskast gezet... Door, de, uh, door, door, door het bot wat op het, op het aandeel is uitgebracht. We hebben gedacht, in, in die periode moeten we, uh, moeten we niet te veel lawaai uh, maken. Uh, maar het blijft natuurlijk een, een heel raar verhaal dat je op 9 juli naar de beurs gaat. Als je naar de beurs gaat, dan doe je een onderzoek... naar de stand van zaken van het bedrijf. Dat publiceer je. Dat is een prospectus. Daar staan allerlei details in over hoe het precies gaat met het bedrijf. En drie weken later moet je zeggen... Ja, dat blijkt dus eigenlijk niet te kloppen. En de jaarrekeningen 2009, 2010, 2011... en de eerste helft 2012 moeten worden aangepast. Dat is echt wel een behoorlijk grof schandaal. En dat vinden we nog steeds. Was dat opzettelijk? Nou, dat, Achtergehouden dat, wat u betreft. Dat, dat, uh, wij kunnen niet uh, aantonen dat het management van Douwe Egberts... Uh, hier in Nederland dat opzettelijk heeft gedaan. Uh, daar zijn ook geen aanwijzingen voor. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel onder hun verantwoordelijkheid gebeurd. Ja, de twee topmannen waar we over praten... Michel Herkema en Jan Benning, die hadden het allemaal in goede banen moeten leiden. Daar is dus wel wat op af te dingen. Nou ja, dat is, dat is dus die, die beursgang. Uh, is De voorbereidingen voor die beursgang zijn op, op onvoldoende zorgvuldige wijze uh, gebeurd. Dat, dat staat uh, wat mij betreft als een paal boven water. Uh, en in feite komt daar nu een soort mantel van liefde overheen... nu er een, een goed bod is uh, uitgebracht. En uiteindelijk beleggers met, uh, met, met meer dan 50% winst uh, weer, uit, uh, weer uit zijn gestapt. Wat ook wel aardig is binnen een jaar, toch? Ja, dat is heel goed. Dat dat 12,50 euro 50, geloof ik. is Precies, uh... 12,50 euro. Uit, uh, vorig jaar was, uh, ging, ging Douwe erg voor 8 voor euro naar de beurs. Nou, dat is dus dat 56% winst. Uh, dat, hebben ze, dat hebben ze goed gedaan. Beetje geluk ook wel gehad, denk ik. Uh, maar dat, uh, dat is gewoon een prima rendement. Maar dus uh, is, is er eigenlijk helemaal niks aan de hand? Dan zitten we een beetje moeilijk te doen om niks, toch? Nou ja, dat wisten we natuurlijk niet toen dat in, uh, in augustus naar, uh, naar, naar buiten kwam. Uh, en er zijn natuurlijk ook uh, beleggers die toen hebben, hebben verkocht toen ze, dit, uh, toen ze dit hoorden. Uiteindelijk kun je dan toch zeggen dat in, uh, in juli vorig jaar uh, die 8 euro te veel was. Uh, want uh, een paar weken later bleek dat de cijfers niet, uh, niet klopten. Ja. En dat, blijkt, dat blijft een punt. Ja. Heeft het merk merktaal Egberts door alle tumult van het afgelopen jaar schade geleden... Nou, dat is wel een heel sterk merk natuurlijk. Uh, en het was misschien achteraf toch wel slim dat ze inderdaad uh, het bedrijf, uh, de, de, de holding, nou ja, die Masterblenders hebben genoemd. Wat ik altijd een, een vreselijke naam heb gevonden overigens. Het is ook dat moeilijk te zeggen, Ja, dat is ik ook. verschrikkelijk. Uh, uh, maar dat betekent dus dat het goede oude, douwe Egberts merk, uh, Rood merk, uh, dat dat wat mij betreft toch betrekkelijk ongeschonden uit de strijd is gekomen. Dus als we even het hele jaar, even de ruime jaar is het in ogen schouw nemen. Uh... Toch nog overwegend geslaagd, kunnen we dat zo zeggen? Nou ja, eindgoed, goed geldt toch wel op zo'n moment. Iedereen die is ingestapt vorig jaar voor 8 euro... en daar nu 12,50 euro voor terugkrijgt, die is natuurlijk tevreden. Dus dat, uiteindelijk kijken beleggers toch op die manier naar zo'n onderneming. Ja. Ze hebben er winst op gemaakt. Jan Maarten Slachter, hartelijk dank. Ja. Goedenavond Chris Buur, welkom in ja, de studio, hoofdredacteur van het Kernvee van de Volkskrant en yes. kenner en liefhebber van de popmuziek uit de jaren 80. Uh, we gaan zo uitgebreid praten over het nieuwe album van Boy George, dat vandaag ja. is verschenen. Maar laten we eerst naar een plaat luisteren van hem, dat we een beetje in de mood komen en wat gaan we horen? Uh, we gaan luisteren naar een opmerkelijk scho schoor geworden Boy George in het nummer King of Everything, dat is zijn, uh, ja, de nieuwe single van het nieuwe album. When the I drop my gloves To the ground You know I'm sorry For the times I made you cry I made an order Letting you down I Used to say It's only me I'm hurting But I saw you On the stairs. was crying and the dogs were howling and a siren filled the air. What's the word on the street? Have I lost my crown, or will I be king again? What's the word on the street? Have I lost my crown? Will I be king of everything? Tempted myself time and time again Like self-destruction was so cool. I mocked your tears and I scarred your heart I blame the past and I blame you say it's only me I'm hurting. But I saw you on the stairs. The kid was crying and the dogs were howling in a silent fear. Across have lost my ground. Will I be killed? Boy, George was dat met king of everything. Ja, even terug naar de kern, Chris. Boy, George, dat is toch die man met die uitzinnige make-up? En uh, haar en uh, kleding, inderdaad. Ja, daar, daar is hij mee doorgebroken uh, en beroemd mee geworden. Omdat dat heel opmerkelijk was in die tijd, in de begin jaren 80. Vond jij dat toen ook opmerkelijk? Uh, ja, ik geloof het wel. Ja, de, wat ik me daarvan kan herinneren. Maar ik dacht volgens mij toen ik klein was, ik was denk ik toen een, uur, een jaar of twaalf, dat het gewoon een meisje was. Totdat uh, Annette van Tricht vroeg uh, waarom draag je meisjeskleren en uh, toen, toen bleek het inderdaad een jongen te zijn. Toen ging er een belletje rinkelen. Ja, ja. Was het iemand die je bewonderde? Nee, totaal niet. Nee, ik had niks met die muziek... en nu nog steeds eigenlijk niet zo vreselijk. Maar uh, nu, nu bewonder ik hem wel meer misschien. Gewoon omdat hij uh, wat hij bereikt heeft eigenlijk. Dat, ja, uh, daar waarde. gaan we het over hebben... wat hij dan de afgelopen decennia heeft gedaan. Als ik uh, deze plaat hoor... dan zingt hij... Will I be king again, king of everything. Dan is dat vrij ambitieus ingezet. Ja, dat lijkt me zwaar, zwaar ironisch. Wat hij eigenlijk zegt is, uh, ik ben een lul... en ik heb uh, de hele tijd aan de drank gezeten... en om aandacht gevraagd en vervelend geweest. <laughs> en dan is de vraag... Uh, uh, nou, hij zegt, what's the word on the street? Dus hij zegt eigenlijk van, uh, goh, hebben ze het nog over me? Ben ik nog leuk? Dat is waarschijnlijk uh, hem kennende. Nou ja, niet dat ik hem zelf ken, maar is dat, is dat een commentaar op zichzelf, op die, op die aandachtzucht. Wat wel weer sympathiek is. Heel sympathiek, ja. Nee, als hij iets heeft, is het zelfrelativering. En mensen met zelfrelativering zijn leuk eigenlijk. Over ja, het algemeen. zeker. Is het wat, een nieuwe album? Als je het ja, zo... nou, het is, het is heel blend allemaal. Dus het is allemaal heel hele, het is eigenlijk wel heel smaakvol. Het is, het, is, het is stijlvol, nergens plat of ordinair. Dus dat is al vast. wijkt dat af van wat. wat hij voorheen deed? Zou je nee, zeggen? is dan, hij, heeft, hij, heeft toch, hij heeft een goed gevoel voor smaak. Alleen het is allemaal, het is allemaal een beetje saaiig en heel, heel veilig en netjes, goed afgewerkt, uh, smaakvolle geluidjes. Aan het eind van de plaat wordt het allemaal wat uh, spannender. Want dan laat hij weer wat van die uh, wat zwaardere reggae uh, en dub invloeden toe. Die, die je eigenlijk ook wel natuurlijk van vroeger nog kent. Dat was toch de muziek waar hij ook mee begon. Uh, en je hoort er ook een beetje in dat hij uh, heel lang DJ is geweest. En een goede, goede danssmaak smaak ja. heeft. Daar gaan we, nog, uh, we gaan straks naar dat einde wat jou is opgevallen van de plaat. gaan we ook even luisteren. Maar eerst even terug uh, naar de Culture Club, de jaren tachtig. Even luisteren hoe Boy George toen klonk. zijn stem is echt veel zwaarder geworden. Je zei het net al ja. toen we dat het eerste stukje hoorden... Dat het, dat het schorder was dan dat was. Maar het er is zit dus veel heroïne en cocaïne overheen gegaan. Heel duidelijk. <lacht> dat, dat, dat, hij heeft zo'n zo trekkerigheid gekregen. Ik zat er toevallig te luisteren in een omgeving... waar ik mijn koptelefoon afzette... en uh, Louis Armstrong op de achtergrond horen was. En dacht ik, nee, dus, hey, er zit wel <lacht> een soort overeenkomst in. Dus die, uh, ja, dat je het niet helemaal meer bij kan houden. En dat heeft ook alweer wat interessants. Maar helemaal hij, heeft geleefd, niet. hij heeft geleefd. Hij ja, ja, ja, ja. ja. heeft geleefd, ja, zeker. Ja, heeft hij er ja. ooit een geheim van gemaakt dat hij zo... Ruig heeft geleefd? Uh, nee, maar niet, nee. Dat was het fodder natuurlijk allemaal. Dus dat, uh, daar, even daar, even kon een hij paar niet... hoogtepunten uit uh, Boy George's slechte verleden. Nou ja, het, het laatste hoogtepunt is aanhangstengs, was dat hij uh, 15 maanden kreeg voor het vastbinden van een prostituee. Uh, een mannelijke ja, uh, En afranzelen geloof ik ook nog. Uh, daar heeft hij uiteindelijk maar vier maanden van gezeten. Dus ik weet niet precies. Uh, ik weet de details er niet van. Hij is uh, vastgezet voor uh, opgepakt. Voor cocaïnebezit. Hij heeft uh, in New York vals aangifte gedaan. Voor, uh, voor inbraak in zijn huis. Kortom ja. het, is, het, is een, het is iemand die wel een talent heeft. Om een beetje een, een puinhoop van zijn, van zijn leven te maken. Is dat maken, nu ja. voorbij ook? Is hij nu helemaal genezen? En nou, ja, dat, ja, dat weet je nooit natuurlijk. Ik bedoel, als je... Je zo zwaar verslaafd bent, al je hele leven, want dit speelt echt al vanaf uh, de, de Culture Club doorbraak. Ja, dan uh, uh, ja, dan weinig heb, uh, kans dat je helemaal ja, genezen bent. Toch, uh, Als president. we teruggaan naar die tijd dat hij uh, in de Culture Club uh, zong, hij was ongelooflijk populair. Hoe ja. zou je dat verklaren, die populariteit? Nou, ik denk dat het opvalt en dat het hele plezierige muziek is en hele catchy muziek ook wel. Maar het was, het was wel een beetje een bende een muzikale kindervrienden. Ik bedoel, het, het waren het waar echt hele. Het was een heel jong publiek dat Culture Club trok. en overschreed het popster-status was het ook. Had het een maatschappelijke betekenis voor mensen? Was hij iemand? Ja, dat denk ik. uiteindelijk wel. Wat hem wel bijzonder maakt, is dat hij toch voor een heel groot mainstream jong publiek. Het cross-dressen. Of in ieder geval, het was niet eens zozeer vrouwelijk... als wel gewoon iets heel raar androgyns tot een soort hele vanzelfsprekende verschijning uh, heeft gemaakt. Dus in die zin denk ik dat dat uh, misschien op een manier maar wel wat, wat betekend heeft. Het, het, het, uh, het, is, het is interessant om niet de hele tijd maar te denken in scheidslijnen... van je moet je of mannelijk of vrouwelijk kleden. Ik bedoel, waarom niet daar ergens tussenin? Dat heeft hij mainstream gemaakt? Dat hoor. heeft hij mainstream gemaakt. Maar ja, aan de andere kant kunnen we niet echt constateren... dat het mainstream is geworden. Het is maar, It, misschien maar, maar beter ook als je boy wel, George... Ja, nee zeker, ja. ja. Nou, een Bloemen eigenlijk, die heeft hij wel beïnvloed. <laughs> was, hij ook een, was hij een voorbeeld voor homoseksuelen, zou je zeggen, in die periode? God, dat zat zo lastig. Ja, dat zal wel. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd fijn als er iemand anders homoseksueel blijkt te zijn... als je eenzaam opgroeit in, in de suburbs, bij wijze van spreken. Dus, dus maar een voorbeeld... Daar ja, sprak hij het... zich erover uit, laat ik het zo zeggen, Chris. Uh, nou, die dat, ging, dat ging uh, heel geleidelijk. In het begin uh, zei hij niet ja en niet nee. Terwijl je natuurlijk denkt: ja, het draait er toch vanaf. Ik bedoel, als je iemand zo ziet, dan denk je toch. Als standaard die is hij homoseksueel. Uh, en pas later is hij dat. Hij heeft ooit uh, een beroemde quote gezegd. toen hem gevraagd werd of hij homo was. van. Uh, oh, seks. Ik heb liever een kopje thee. Uh, <lacht> maar later was het toch wel dat hij dat toegaf. En, uh, ja, en hij, heeft, hij heeft een relatie gehad met zijn drummer. uit Culture Club. en uh, met andere uh, beroemdheden. Dus uh, dat, dat werd bekend. Hij heeft ook een mannelijke prostituee bekend. vastgebonden aan de stoel. Dus, uh... Bond hij af en toe zijn prostituee vast. <lacht> ja, zeker. Het heeft 18 jaar geduurd voordat hij met een nieuwe plaat kwam. Moest hij een commerciële revival hebben? Is het zo plat? Of denk je dat hij echt zijn artistieke nou, hart ging kloppen? Uh, ik geloof niet dat hij veel... Dat hij, ik bedoel, hij heeft niet heel veel geld overgehouden aan, de, aan, die, uh, aan die gevangenschap... die hij net achter de rug heeft. Dat was een duur proces, had ik begrepen. Uh, dus ja, misschien heeft hij wel geld nodig. Aan de andere kant, hij was niet echt weg. Hij heeft uh, uh, een hele mooie single opgenomen met Anthony and the Johnsons... een paar jaar geleden. En met Mark Ronson van, van Amy Winehouse op, op, op dienstplaatsen die ook te horen. En hij heeft uh, nog veel gedj'ed. Dat doet hij eigenlijk nog steeds wel. Uh, daar is hij ook wel goed in. En erg, uh, ja, is wel die populair erkend. ook? Is die echt wel een ster ja, het als is een hij goede, Ja, het is, hij draait een beetje deep house-achtige dingen. Dus het is echt heel erg kleine club. -muziek. Voor mijn ouders die ook meeluisteren, deep house. een uh, uh, deep house, ja zeker. Het, uh... Uh, oh, uh, ik dacht dat deep house voor je ouders was. <lacht> nee, uh, sorry. <lacht> nou, Hoe je dat als een uitlegt. Het is een beetje de, de smoother wat smaakvollere... wat warmere house waar een beetje soul-invloeden in zitten. Dus je kan je dat eigenlijk... Bij hem wel heel goed voorstellen. En daar heeft hij echt een naam in. Daar is hij uh, uh, ja, veel gevraagd en hoog gewaardeerd. En zeg maar, goed uh, betaald uh, ook? DJ-schap betaalt op zich. Daar, daar kan je goed van rondkomen. Niet, het is geen, uh, geen Afrojack-achtige proporties. Maar, hij kan er van leven. Ja. Je zei uh, eerder al dat, uh, dat het interessantste deel van de plaat is eigenlijk de reggae-invloeden die aan het ja. einde van de plaat wordt. Daar gaan we even naar luisteren. Lekkere reggae uh, ja, ik weet niet of dit, dit was volgens mij niet een nummer helemaal aan het eind van de plaat. Volgens mij zit Jij ja, had iets anders in, in. gedachten. Ja, want het wordt veel, veel bubbelierachtiger. Veel, veel een beetje vreemd met een raar geluid. En die, en die dub-invloeden die dus van die hele zware bassen hebben. Dat komt echt uit die Dunzelachtige clubmuziek. Ja, want dit dus klinkt vrij traditioneel. Uh, en dit uh, klinkt een beetje als een Willeke Alberti-achtige <laughs> meezinger. Misschien heeft hij daar maar ook in iets de leg, van. Even de algemene conclusie tot slot. Is Boy George terug of uh, kan hij maar beter blijven draaien, denk je? Plaatjes. Uh, uh, nou, dat laatste moet hij zeker blijven doen, want daar is hij echt. Echt goed in en veel interessanter, denk ik. Maar ja, hier heeft hij volgens mij geen knaller van een hit mee in handen. Maar het is leuk dat hij gewoon nog doorgaat en niet denkt: uh, ik ga retro-muziek maken. Zo, het is allemaal gewoon wel. Hij doet wat hij leuk vindt, volgens mij. Dus uh... een hoopvolle boodschap. Ja. Chris Buur, hartelijk dank dat je hier wilde zijn. Oké, okay. het is vijf voor twaalf. De storm heeft het land verlaten. Het weeralarm is ingetrokken en nu kan het grote opruimen beginnen. Goedenavond, Sietse schouwstra op ter schelling. Goedenavond. U bent uitbater van Café Het Wakend Oog op het eiland en ook weer fotograaf. Gisteren belden we u ook al even en toen maakte u zich best een beetje zorgen over vandaag. Staat Het Wakend Oog nog overeind? Ja, Het Wakend Oog staat nog helemaal overeind. Het oog is zelfs nog open. Maar een puinhoop is het hier wel. Ja, was het echt heel ernstig? Het was echt war en boos. Ik bedoel, ik weet nou weer wat Windkracht 12 is... en uh, daar word je niet helemaal gelukkig van, kan ik je vertellen. U durf... Ik had dat er hier een honderdtal bomen om liggen... en diverse daken eraf, een complete strandtent bijgewaaid. Het is echt een chaos. Dus u heeft eigenlijk wel geluk gehad dat uw tent nog overeind staat? Ja, eigenlijk best wel. Nou, <laughs> ik had gewoon de mazzel dat de wind uit de goede hoek kwam. Dat hij dat net even in de luwte stond. Zeg maar. mm. En durft u wel naar buiten om het echt te voelen, Windkracht 12? Uh... Ik heb mijn neus even wel even buiten gestoken, maar we zijn, ik ben hard weer teruggegaan. Want het, het is gewoon levensgevaarlijk. Hè. Echt waar, de, wa de dakpannen waaien, de dakplaten, overal waaien van ons over straat. Je zag geen handvol ogen van het waaiewater, want ik woonde hier aan de haven. Mm. Dus uh, al het water stoof zo gelijk uh, in je hoopje af en in je ogen. En, uh, mijn, mijn, raam, mijn voorraam is helemaal dicht van het zout. Dat heb ik vanavond eerst maar eens even gewoon gespoeld. Ja, en los van de materiële schade op het eiland zijn er ook gewonden gevallen op Ter schelling? Voor zover ik dat gehoord heb, niet. Is dit de hardste storm die u ooit heeft meegemaakt? Uh, nou, uh, hij staat zeker in de top drie. <lacht> ik bedoel, uh, in 1976 was het ook Barmboot. En, en die van 1990 ook. Die, die, die heugt me ook nog van de dag van gisteren. Maar dit, dit, uh, deze hoort er ook echt, uh, echt ja, wel bij. Dat de komt ook ja, er toe. Ja, Heeft het ook mooie foto's opgeleverd? Want ik kan me voorstellen dat dan gaat kriebelen voor een weerfotograaf. Nou, dat heeft het absoluut. maar... Het was gewoon te link om, om te gaan fotograferen op een gegeven ogenblik. Dus en daar zie je ook bijna niks mee. Je ziet alleen maar uh, een wolk water op je afkomen. Uh, mooie foto's kan je daar gewoon niet maken. Tenminste niet, uh, niet een beetje acceptabel zijn voor, de, voor, voor mijn norm, laat ik het zo zeggen. Kan ik me voorstellen, ja. Er waren natuurlijk ook mensen die nogal opgetogen raakten van de wind. Niet waar, meneer Snip? Ja, als uh, Jutte zijn, dan kijk je daar natuurlijk toch wel eens een keertje... Uh verlangen het eruit dat het dus een beetje gaat stormen. Dat er op zee is uh, wat uh, spullen losslaan, die wij dan uh, te zijn de tijd kunnen uh, jutten. En en, en, u bent vanochtend al vroeg begonnen, überhaupt met kijken, of is dat iets wat morgenochtend nee, gaat Nee, dat, uh, dat werd me te gek, want uh, ik ben een beetje op leeftijd. Ik loop naar de 80. 76 om precies te zijn. <laughs> en uh, ja, dan uh, wordt het uh, met de krachtenbundel dan wordt het al wat minder. Maar ik ben vanmiddag, toen de wind wat ging liggen... ben ik naar Kamperduin gegaan. Bij het begin van de Hondworsche Zeewering, Maar ja, het is natuurlijk een spectaculair gezicht. Het water is heel hoog geweest vanmorgen om een uur of half elf. Mm -hmm. En het schuim, dat waait helemaal uh, over de dijk. En het, het zout, uh, en uh, dat proef je natuurlijk onmiddellijk op je gezicht. Viel er ook wat te jutten? Nog niet. Als het heel hoog water is... Dan is de eigenschap van de zee, als hij iets brengt, dan neemt hij het ook gelijk weer mee terug. Ja, ja. Is harde wind zeg maar een basisvoorwaarde voor goed jutten? Ja, deze wind is, is prima voor de, voor de jutten, want uit het zuidwesten daar komen de meeste spullen vandaan. Kanaal en zo, dus daar is veel scheefvaart. Dus daar gebeurt nog wel eens het een en het ander dat wij daar profijt van hebben. Wat is het mooiste wat u ooit heeft gevonden op het strand? Ja. Ja, ik ben daar nu zo'n 60 jaar mee bezig. Dus ja, de, de, ja je, je vindt van allerlei dingen. Van, van munten tot uh, kanonskogels en, uh, en, en hout. Prachtige stukken hout, uh, tiekhout, de deurtjes mm. van, van het schip. Uh, stuurwiel en reddingboeien, nou ja. Van alles en nog wat. Van alles en nog en wat. De... Ik heb hier een hele collectie in, in de schuur. Ja. <laughs> Dat dus, moet nogal wat zijn na 60 jaar inderdaad. En staat u dan ook de jutten met een hoop jonge mensen... of is het een beetje een uitstervend ras, de strandjutter? Nou, dat is een uitstervend uh, ras, hoor. Want uh, er zijn hier nog een stuk of, vier of vijf uh, 70-plussers... die dan uh, nog een uh, zekere regelmaat naar het, naar het strand gaan. Maar de jonge mensen die hebben daar geen zin meer in. Bovendien... Uh, het uh, aanspoelen van uh, leuke dingen, dat uh, is hand over hand uh, teruggevallen, teruggenomen door de containervervoer. Mm. Al die grote schepen, die hebben duizenden containers. En die vallen bijna nooit uh, van, het, van het schip af. Wel op de Waddeneilanden, maar hier niet. Dus die Waddeneilanden daar maakt de kust natuurlijk een boog richting Duitsland. Mm -hmm. En dan staat de storm en die staat op de zijkant van dat soort schip. En dan donderen die containers er wel eens af. En die mensen hebben daar een, een, een rijke altijd met schoenen, bananen, keukenklokken, weekendtassen en al dat soort spullen meer. En dat, uh, dat, uh, dat missen wij dan wel, dus daar zijn wij wel eens uh, jaloers om. Kan ik me voorstellen, ja. ja. Sietse Schouwstra, het grote opruimen neem ik aan gaat morgen verder. Wat uh, staat er als eerste te gebeuren behalve het wassen van de ramen van het zout? Ja, nou ja, uh, ik, uh, eerst maar weer een paar zootje dakpannen terugleggen op mijn dak. Want ik mis er nogal een paar. <laughs> <laughs> en dat zal dat morgen eerst moeten gebeuren. En dan morgen gewoon weer uh, strak aan het werk. Zo is het. In ieder geval uh, is niemand gewond geraakt op de Schelling. Heren, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. En dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij En zometeen in Casa Luna, Anton Blok is de gast. Emeritus hoogleraar culturele antropologie. En in zijn boek vertelt hij dat intelligentie en opleiding... zelden de doorslaggevende factor zijn... voor grote doorbraken in kunst en wetenschap. Uisteren dus. Goedendacht, vrienden. Het wordt tijd voor me te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen. Gusts up to 65 knots. Dit is een heel belangrijk weerbericht. Het laatste nieuws. Code rood houdt in een officieel weeralarm. Hulderend geraas, uh, streamende regen. En in het binnenland moeten we dan rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. Ah, daar komt er een hoor. Dat is weer zo'n rukwind die hier over het bos heen komt. Dat zijn echt uh, uitschieters die je uh, niet elk jaar tegenkomt. De Wadden eilanden, die krijgen het echt zwaar te verduren. Extra dijkbewaking, de veerdiensten zijn dus aangepast. Door de turbulentie neemt de windkracht alleen maar toe. Gaat het nog? Ja, het is wel soms moeilijk om op je benen te blijven staan. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, dan puntje 4 van deze vergadering. De vestiging in Soedan. Sidam? Nee, Soedan. Oh, die dam. Soedan. Te veel galm. Voor een perfecte akoestische oplossing ga je naar inkatero.nl. Comfort heeft een klank. In Malawi sterven 70 keer meer moeders bij de bevalling dan in Nederland. Wilde Ganzen hielp de bewoners van Singazi bij de bouw van een moeder-kindkliniek. Nu kunnen er 420 bevallingen per jaar plaatsvinden. Veilige bevallingen. Zo maakt Wilde Ganzen met kleine projecten een groot verschil. Waar maakt u het verschil? Ga naar wildeganzen.nl Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl Comfort heeft een klank. Dit is Radio 1.